Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Amsterdam is vanmiddag een nieuw rode lijnprotest. De demonstranten lopen een ronde vanaf het Museumplein. De deelnemers eisen een fundamentele koerswijziging van het demissionaire kabinet... met stevige sancties tegen Israël. Zeker nu meer en meer organisaties, inclusief de Verenigde Naties... spreken van genocide in Gaza. Het is de derde keer in een paar maanden tijd dat er zo'n landelijk rode lijnprotest is. In Indonesië zijn nu 36 doden geteld na de instorting van een islamitische school. Dat zijn er 20 meer dan gisteren. Het gebouw op het eiland Java stortte maandag in tijdens het middaggebed. Sinds die tijd is onder het puin gezocht naar overlevenden. 27 mensen worden nog vermist. Het gaat vooral om tienerjongens. De oorzaak van de instorting in Indonesië is nog niet bekend. In Wassenaar heeft de politie een gekraakte villa ontruimd. Tientallen krakers waren gisteren het pand binnengedrongen. De politie begon s'avonds met ontruiming. Zo'n 25 krakers werden het huis uitgezet. Het Rijksmonument staat al jaren leeg en werd eerder ook al gekraakt. Volgens Omroep West is de villa van een omstreden vastgoedeigenaar die er niets mee doet. De gemeente Wassenaar heeft het pand een paar jaar geleden voor een miljoen euro laten opknappen. De eigenaar heeft die rekening na een aantal rechtszaken alsnog betaald. De tanker die gisteravond voor de kust van Zandvoort in de problemen was gekomen... is door de kustwacht naar een veilige plek gebracht. Het 145 meter lange schip werd aan het begin van de avond stuurloos door problemen met de motor. De tanker dreef richting een windpark. Door de hoge golven en de harde wind was het lastig om een sleepverbinding te maken... maar uiteindelijk lukte dat. De tanker vervoert stookolie en heeft 21 mensen aan boord.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 Goedemorgen, goeiemorgen. goeiemorgen. Blij dat ik je weer van morgen. Goeiemorgen, goeiemorgen, Goeiedag, Iedereen Dan Zag je zeker. Muziek van de Foraio's met e Zeg niet nee, nee, nee, nee. En daarvoor Zwarte Riek met Mijn Swigie. Was een stijf kiesie En uh, Zwarte Riek heeft natuurlijk in Zandvoort gewoond. Zie je bij Zandvoort, lokale omhoog de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Hermanus Christian Maria Emmink. En zijn roepnaam is Herman. Geboren in Amsterdam op 6 januari 1927. En overleden in Laren op 25 maart 2013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 Duizend gele, duizend rode wensen jou hebben. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Til uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Til uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou. Til uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode wensen jou.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 De vrouwen gaan aan het door de mannen wordt gekaapt. En telkens als ze een van hen de pot gewonnen heeft. Dan zingt het hele spantel dat hij brave rondje geeft. Kom over de brug, kom over de brug. Nu is niet van dat benouder. Kom over de brug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 Helma met Kom over de brug en daarvoor Rijden Vries en Hetti met Dear John. CFM Zandvoort, Lokale uit de Badplaats Zandvoort. De volgende dame is Olga Lovina. Dat is het pseudoniem van Olga Helena Lovina Muster. Geboren in Buckelow op 15 november 1924 en overleden in Rotterdam op 4 april 1994. Was een Nederlandse zangeres die zich op het jodelen toelegde. Mede door Lovina beleefde Nederland diverse jooddorraatjes.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 Ik mag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 al maar duur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 Als we met die wagen pronken, liever in. Iedereen zal ons benijden, liever Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden, vrolijk raaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, liever De baby ons verblijden. Nu voelen wij ons leek en geven daarvan bleek door samen met de Rosroos.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 Dat ook mijn vader had. Wij hadden gevonden want ze is een schat. Zo blijkt de wel of ik dat kind al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben.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 Jack, let's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 Zie je elke middag, zie je elke avond weer, drie keer alle dagen. Maar wat is nu drie keer? Het is niet veel. Het is nu de kort voor jou en mij. En, niet en ik wil een dag in drie. En met het sneller als ik je zie. Als ik je zie. Al is een keer of drie. Wil Dat waren de Furajo's en ik zie je elke morgen, elke middag, elke avond. En daar veroorde je Eddie Becker met felicidad, de rol van de stad.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 So feel hall. In two three, three hop La la In two three in two three hop Sa, -sa. De kleine meid, kom dans met mij. Geef je kleine handjes allebei. Ik ben zo trots op mijn klei.